De ladder van Jacob Uit de les van Shlawea Sulam, op de geestelijke ladder, nummer 213, pagina 132, regel 32. En zie hier. de ladder is opgesteld op de aarde en zijn top reikt tot de hemel. En zie hier, de engelen van de schepper stijgen op en dalen af op hem. De commentatoren van de Torah stellen een vraag. Het is allemaal vertaling, ja. Um, eerst had de Torah moeten zeggen afdalen. Vervolgens opstegen. Normale logica zou zijn dat engelen eerst afdalen en dan weer opstegen. Tussendoor voeg ik wat toelichting. Om dat te begrijpen op de weg van het geestelijke werk dienen we uit te leggen dat de ladder verweest, terwijl geeft een hint naar de mens, dat de mens staat beneden op de aarde. De grond dus. Maar het hoofd, de top van de ladder, van de, ladder, van de mens, het bereikt de hemel. Dat wil zeggen, wanneer de mens begint te gaan omhoog, hij bereikt de hemel. En hij hoeft, en hij hoeft dan niet verontwaardigd te zijn daarin dat de ladder opgesteld is op de aarde. Maar wij dienen eerst vooraf te begrijpen wat betekent aardza. arts is land, grond en aardza heeft een aanduiding van richting op de aarde. Dat wil zeggen dat wij zien dat de aarde is het laagste ding wat er is. Dat er is niets wat lager is dan haar. En toch zien wij dat alle mooie gebouwen en goede vruchten komen juist van de aarde. Het is bekend dat de aarde is een zinspeling, een hint is dus, op de wens om te ontvangen. Dat dat het fundament is. Dat de hele schepping, en elke schepping afzonderlijk, af en al het kwaad die er in de wereld is, die wordt aangetrokken door deze wens, zoals bekend is, dat alle oorlogen en alle moorden enzovoort, de wens om te ontvangen, is de wortel voor dat allemaal. En dat heet de ladder is opgesteld op de aarde, dat de mens is opgesteld aan het begin van zijn komst in de wereld op de aarde, dat dat komt van het woord aardse, uh, hetzelfde woord als aardse, maar dan andere klinker staat het, anders klinkt het. Dat is normaal in het Hebraaus, van in verschillende uh, plaatsen, combinaties, voor, komt het voor. En dat betekent, ik wil ontvangen. Ik wil alleen voor mijzelf ontvangen, zie het verband tussen ertsen, ik zal veel ontvangen en ertsen op de aarde. Ze hebben dezelfde grondbetekenis. En dat is het aspect van het laag zijn, dat er niets is wat lager dan dat is maar zijn hoofd of top reikt tot de hemel. Dat wil zeggen dat juist daardoor dat de ladder is opgesteld op de aarde, dat het woord aarde op de aarde er zijn aan dat woord aarde twee betekenissen. De eerste van het woord aarde dat wil zeggen ik wil wens. Letterlijk ik zal wensen, maar het is hetzelfde. De tweede is van het woord land of aarde, dat dat is aspect van laagheid. Zoals so bekend is, dat de essentie van de schepping is slechts de wens om te ontvangen. Dat zo kwam eruit bij het begin van de schepping alleen de wens om te ontvangen. En vervolgens werden correcties gemaakt, welke correcties heeten overeenkomst naar eigenschap, dat de betekenis daarvan is, dat de lagere die aards aarde heet, bereikt door die correcties, overeenkomst met de hemel, welke hemel heet de gever. En dat kunnen wij uitleggen, dat de, wens, dat ne, dat de mens, ondanks het feit dat hij staat in, de aardse, in het aardse, toch heeft krachten om zichzelf te corrigeren. Dat zijn hoofd, dat het hogere einde van de ladder heet, die bereikt de hemel, om te, zien in om te zijn in overeenkomst naar eigenschappen met de hemel, dat die dus de hemel het aspect is om te ontvangen, omwille van het geven. Hij, geeft hier, hij heeft hier parallelen getrokken tussen de aarde en de hemel, en het lage en het hoge en de wens om te ontvangen van de mens wat laag is, en de wens om te geven wat hoog is en het hoofd van de mens. En net zoals bij het begin van de schepping, eerst kwam eruit de ontvanger en vervolgens werd dit gecorrigeerd omwille van het geven. Zo so ook is de ladder die zin speelt op de mens die neergezet is op de aarde, het begin is in het aardse en vervolgens bereikt die de hemel, dat de bedoeling daarvan is dat je mag niet beïnvloed worden van of door het feit dat de mens ziet dat hij vol van het aardse is en dat hij absoluut geen vonken van geven heeft en dat hij niet kan geloven dat er een realiteit is of dat het zoiets bestaat dus dat zijn lichaam zou ermee instemmen of akkoord zou gaan alleen om te werken, om te geven, maar dat die zou gaan geloven dat de weg en de orde van het geestelijke werk is, dat de Schepper wenst dat het juist op die manier zou zijn, dat de ladder op de aarde zou worden gezet en zijn top zou bereiken, de hemel. De mens moet dus geloven dat het zo is, dat hij uit die twee bestaat, zijn onderstel die de aarde raakt, maar zijn hoofd reikt tot de hemel, en met het hoofd voor woord de inwendige, innerlijke mens bedoeld, dat wil zeggen van het hoofd tot het midden, en vanaf het midden en naar beneden is de uiterlijke mens. En daarin zullen wij begrijpen wat geschreven staat, en zie hier dat de engelen van Elohim God dus, stijgen op en dalen af langs hem, langs de ladder. En de commentatoren van de Torah, tora, die vroegen, de engelen die zijn toch in de hemel en er had geschreven, moeten zijn eerst afdalen en vervolgens opstegen, ja, volgens de logica. En wij dienen uit te leggen dat het, sta, dat het slaat op de mens, dat die een gezant voor de schepper is, want engel heet gezant. En deze mensen die gaan op de weg van de schepper, zij heten engelen van Elohim, en zij stijgen eerst op, daarvoor... Is de ladder op de aarde gezet en zij bereiken tot bovenaan het einde van de ladder, welke einde van de ladder heet zijn top of hoofd, reikt tot de hemel. En vervolgens dalen zij af, dat, dat betekent dat alle opstegingen en afdalingen zijn om de reden dat de ladder, heeft twee uiteinden. Uh, Eén, ja, punt één, dus één uiteinde. Is opgezet op de aarde, dat wil zeggen de plaats van laagheid, en de tweede is. En van de tweede kant, zijn top, bereikt de hemel. Dat wil zeggen dat in de mate waarin hij belangrijkheid toekent aan het begrip. Zijn top of hoofd, reekt de hemel, bereikt de hemel, dan kan die voelen de laagheid van het opgesteld staan op de aarde en dat jammer te vinden, het feit dat die zich in het aardse bevindt. Het zijn allemaal vertalingen met kleine toevoegingen van mij. In tegenstelling tot indien indien hij geen waarlijk begrip heeft van het hoofd bereikt de hemel, het is goed dat hij het artikel dat hij het niet alleen luistert, maar kijkt ook aandachtig naar de tekst, dan heeft hij niets om van onder de indruk te komen, daarin dat hij zich bevindt in de toestand van afdalen, dus alleen de mens die relevantie kan toekennen aan het feit dat zijn hoofd de hemel bereikt kan, kan weet, euh, hebben van de toestand, van afdalen van die weet, anders niet wat, wat boven en beneden is. Wij vinden dus dat de verklaring zal zijn dat in de mate waarin hij opsteekt tot het begrip, zijn hoofd bereikt de hemel. In dezelfde mate zal hij dan kunnen waarderen de mate van de laagheid van de afdaling. Hier zit een geweldig geheel. Dat hoog en laag zijn begrippen die samenvallen. Dat wil zeggen, als een mens weet wat hoog is, dan weet hij ook wat laag is. Alles is verboden met elkaar. En dat is de, uit, de uitleg van hetgene wat eerst geschreven was tegen op die engel over die engel. En vervolgens dalen af om de reden, dat de mens voelt niet dat hij zich in de toestand van afdalen bevindt, anders dan behalve, in die mate waarin die de belangrijkheid afmeet, toekent, of toekent aan de hemel. En dat betekent, wat geschreven staat, opstegen en vervolgens afdalen dalen af, omdat de ladder die de mens dient op te stegen, op te klimmen, om zijn, zijn zending te vol, volbrengen, die uitgezonden werd naar deze wereld, om de reden van de schepper. Hij begint dan vanaf de traptreden, de ladder is neergezet, op de aarde, dat is een stukje uit de tekst, en zijn top bereikt de hemel. Ja, het is een beetje zo, lijkt wel kromen, zo, omdat wij stukjes bij stukjes dan vertalen, en dan zit mijn toelichting, dus, Kijk goed ook in de tekst, dan kan je dat even verband leggen. Dat wil zeggen, eerst laagheid die de mens, die de wens om te ontvangen is van de kant van zijn aard en zijn hoofdtop. Dat wil zeggen, aan het bovenste einde van de ladder, hij dient de hemel te bereiken. Welke hemel is alleen maar het aspect, van, aspect om te geven? En dat heet hemel, want de aarde heet ontvanger en de hemel heet gever. Mooi wat wij hier nu leren. En daarmee kunnen wij ook het eerste vers interpreteren. In het, in het begin schiep Elohim het geven en het ontvangen. En nog verder dienen wij uit te leggen, opstegen en afdalen, dat de mens dient te weten dat in de tijd wanneer hij voelt, dat hij zich bevindt in de tijd van het afdalen, bijvoorbeeld dat de mens wanneer hij zich bezighoudt met de commercie, of dat hij werkt in de fabriek, of gewoon dat hij loopt op straat enzovoort, plotseling wordt hij opgewekt van zijn slapen en. Hij ziet zichzelf, dat hij zich bevindt in de toestand van afdaling. dat dan, dan dient deze mens te weten, dat dat kwam bij hem, dat wil zeggen deze kennis, dit idee, bericht, dat hij zich in het, in het laaglijk bevindt, dat komt van de kant van het opstijgen want hij is al in een toestand van opstegen geweest. En dat heet opstegen eerst en daarna afdalen, want was er geen opstegen in de traptreden van de kant van het opwekken van boven, dan zou je niet kunnen, dan, dan zou je niet komen tot deze waarneming, maar men roept hem op van boven, dus eerst krijgt men een opstijging van boven, en dan laat men hem vallen, omdat op dat hij tot bewustzijn komt en aan, aan zichzelf gaat werken. Individueel, Individueel dus werken. We vinden dus volgens datgene wat boven gezegd werd, dat al ons werk is in het aspect van de ladder is opgesteld op de aarde, en zijn top bereikt de hemel. En dat is al ons werk op aarde, en we hebben twee uiteinden. Dat wil zeggen, er is, een, er is aan de ladder van de mens twee aspecten. Zie je dat? Aandachtig, de ladder van de mens eigenlijk. Niet iets wat staat buiten onszelf, of in de verbeelding. Dat wil zeggen, er is, een, er is aan de ladder van de mens twee aspecten dat men die twee aspecten, parameter, parameters, kenmerken, stijgt die op langs de ladder van het leven. Dus niet alleen maar één, ik bedoel, vroeger had ik ook van al die geestelijke stromingen meegemaakt, met name de oosterse, en zij schilderen heel mooi van al die werelden voor ons. Maar altijd had ik het gevoel dat het wat zwijverig was. Alleen waar hemel en aarde was niet belangrijk. En kijk wat hij ons zegt. Ons werk is de ladder in de mens. En de voeten staan aan het begin van de ladder. Onderaan op de aarde. Maar het hoofd reikt tot de hemel. En dat is geweldig. En tussen die twee moeten we ploeteren. Ja. Zwoegen, kunnen we zeggen maar met plezier, altijd met plezier. Dus er zijn twee aspecten waardoor de mens opstijgt in zijn geestelijke werken langs de ladder van het leven. De ladder is de boom, de levensboom. Dat um, de ladder is opgesteld op de aarde van beneden naar, naar omhoog, dat dat is de wens om te ontvangen is, die is opgezet, voor hem, nou, voor de mens, in het aspect van aarde, of zoals we hebben gezegd, ik zal hebben, uh, ik, ik zal hebben, ik wens, dat dat aspect van laagheid heet, dat, dat aarde heet ontvanger en dat dat is een vrouwelijk aspect die ontvangt uit de hemel, dat de hemel heet het aspect mannelijke, Hemel geeft, aarde ontvangt, of het aspect van geven. En het hoofd top bereikt de hemel, dat wil zeggen dat dit aspect geven, dat hemel heet. Dat is bij hem, ja, voor die mens, voor die bewuste mens, ja, die werkt aan zichzelf. Het aspect hoofd, dat wil zeggen, een belangrijk ding is. En in die mate waarin het aspect geven bij hem, Geacht wordt tot hoofd, in dezelfde mate, de aarde die het aspect is van de wens om te ontvangen. Geacht wordt bij hem als het aspect van op de aarde, dat wil zeggen uh, het aspect van lagere dus pas als hij echt relevantie toekent, toekent aan het hogere en andersom geldt dit ook. Punt 2, dat aarde, dat wil zeggen aardse, of ertse, ik wens, we zien hier niet welke bedoeld wordt in de tekst, dat de aarde, of ik wens, dat dat betekent voor hem hoofd, het aardse is voor hem hoofd. En het aspect van de hemel betekent, of heet, voor hem het aspect laagheid, dus omgedraaid. Ja, het is niet eenvoudig, ja, dat, want ik leg hier zeer weinig toe, ja, want ik wil dat de tekst zelf uit zichzelf spreekt. En zie hier, Engelen van Elohim betekent dat hij rekenschap houdt, dat hij in deze wereld is gekomen als de zendeling. Beter, ja, zendeling door de schepper, uitgezonden werd. Om correcties te doen, dus geen zendingswerk, niet om anderen te bekeren, zoals men dat zegt in de religie, maar om zelf persoonlijk correctiewerk te doen, dat heet, uh, dan heet die het aspect, eh, uh, Engelen van de Lokiem stegen op en dalen af, want hij doet werk langs de ladder, erlangs, dat wil zeggen dat zijn, dat zijn ziende ladder van het leven, dus de levensboom die op aarde is gezet, dat de wens om te ontvangen is, het aspect van lachheid. En zijn hoofdtop bereikt de hemel, dat wil zeggen, zoals boven gezegd werd, dat voor hem de hemel is het aspect van het geven. Dat wil zeggen dat zij verwachten om te komen tot het aspect van het geven, aangezien de essentie van hun geestelijk werk is om te geven, het aangename aan de heilige gezegend is hij. En dat is voor hem aspect, hoofd, zij zitten dan, zij zitten dat aan uh, het hoofd, hoofdzak van hun doen en laten. Nee, ze zij zetten dat, neem ik wel, ze zij zetten dat aan het hoofd, als hoofdzak van hun doen en laten, dat is correct. En in de tijd wanneer zij de wens ontvangen, ontvangen, dat zij zullen kunnen geven, dat heet of betekent voor hen het aspect van verhevenheid. En daar keken zij naar uit. En in de tijd wanneer zij gesteld zijn onder de macht van de aarde of van de kracht van ik wil, de kracht van het ontvangen voor zichzelf, Zoals boven gezegd werd, dan voelen zij het aspect van de laching. En zij keken er naar uit om alleen maar te geven aan de schepper. Hij zegt niet dat zij al geven. Wij keken er alleen maar naar uit om te kunnen geven aan de schepper. En dat is een goede houding. Dat wij ons best doen, dat wij ons best doen om proberen te geven. Wij streven daarnaar en de intentie is belangrijk, want daar gaat het om.